De Dwergen, een hoorspel van Harold Pinter. De melk komt niet uit de fles? Hij zit er al twee weken in, dus waarom zou die? Twee weken? Hij is al langer dan twee weken weg. Hij zit vast in de fles. Je zou toch denken dat een man als hij een meisje zou hebben, vind je ook niet? Om op zijn spullen te passen als hij weg is. Om op zijn melk te passen. Of een man, een mannetje. Weet je wel zeker dat hij niet ergens een mannetje verborgen houdt om op zijn spullen te passen? Alleen jou. Jij bent het enige mannetje dat hij heeft. Nou, als ik dan zijn mannetje ben, dan. had ik op zijn spullen moeten passen. Wat is dit? Dat? Dat heb je wel eens eerder gezien. Dat is een toostvork. <hijen> er zit een kop van een aap op. Dit is Portugees. Alles in huis is hier Portugees. Waarom? Daar komt hij vandaan. Oh ja. Of tenminste, het is een grootmoeder van vaders kant. Daar komt zijn familie vandaan. Zo, zo. Hoe laat komt u? Gauw. Je drinkt thee zonder melk. Nou in. Je bent niet in Polen. Wat is aan de hand met dat ding? Niets, er is niets mee aan de hand. Maar hij zal wel kapot zijn. Ik heb er een jaar lang niet op gespeeld. <lacht> ah, ik ben mijn leven nog nooit zo verdold vertrouwen geweest. Toch is het niet zo'n echt een rap... Doe niet zo vermoeiend. Waarom ben je niet eens een beetje flinker? Als je zo doorgaat, zit je de volgende week in een inrichting. Weet het dat hij honger heeft? Wie? Mark. Als hij komt. Hij kan eten als een paard, die vent. En toch zal hij het wel niet de moeite waard vinden om ervoor naar huis te komen, denk je ook niet? Er is niets in de keuken. Er is zelfs geen propje sla. Het lijkt hij wel een gevangenis. Hij kan eten als een paard, die vent. Ik heb hem eens dus een heel brood op zien eten. Hij zou vroeger nooit een broodkruimel op zijn bord hebben laten liggen. Natuurlijk, hij kan best veranderd zijn. Alles verandert op zijn tijd. Maar ik ben het zo. Weet je, vorige week heb ik op één dag vijf maal gegeten: vijf stevige maaltijden. Om elf uur, twee uur, zes uur, tien uur en één uur. Niet gek. Van werken krijg ik honger. Ik had die dag gewerkt. Ik verga altijd van de honger als ik naar boven ga. Daglicht heeft een grappige uitwerking op me. De nacht is geen punt. Wat mij betreft, het enige wat je s'nachts kunt doen, is eten. Dat houdt me op de been. Vooral als ik thuis ben. Ik moet naar beneden rennen om de ketel op te zetten. Naar boven rennen om een boterham te smeren of een slaatje te maken. Naar beneden rennen om af te maken waar ik aan bezig ben. Weer naar boven rennen om voor de worstjes te zorgen, als het tenminste worstjes zijn. Naar beneden rennen om af te maken waar ik aan bezig ben. Weer naar boven rennen om de tafel te dekken. Weer naar beneden rennen om af te maken waar ik aan bezig ben. Weer te ja. Waar heb je die schoenen vandaan? Waar? Die schoenen, hoe lang heb je die al? Wat is er mee? Draag je die al de hele avond? Wanneer heb jij voor het laatst geslapen? Geslapen? Laat me niet lachen. <laughs> Ik doe niet anders dan slapen. En het werk, hoe gaat het met het werk? Centraal, het is een groot station, een oven. Het is een oven. Maar ja, grootlucht is beter dan geen lucht. De nachtploeg is het beste af. Ze zeggen van me dat ik een eerste klas kraaier ben. Wat doe je met je hand? Waar heb je het over? Wat doe je met je hand? Wat denk je dat ik doe, hè? Wat denk je? Ik weet het niet. Zal ik het je vertellen? Ja. Niets. Ik doe er helemaal niets mee. Het beweegt niet. Ik doe er niets mee. Je houdt je handpalm naar boven. Nou en? Dat is niet normaal. Laat me die hand eens kijken. Laat eens kijken. Je bent de maniakale moordenaar. Is het werkelijk? Kijk maar, kijk maar naar die hand. Kijk, moet je kijken. Een rechte lijn recht door het midden, zie je? Horizontaal. Dat is alles wat je hebt. Wat heb je nog meer? Je bent een zak. Oh ja? Op een miljoen kerels zou je nog geen twee kunnen vinden met een hand als die van jou. Je ziet het al van een kilometer afstand. Een kilometer. Dat ben je, dat is precies wat je bent. Je bent de maniakale moordenaar. Shh. Daar is hij. Ja, hoe gaat het ermee? Is er thee? Bolse thee. Daar staat mijn tafel. Dat is een tafel. Daar staat mijn stoel. Daar staat mijn tafel. Dat is een vruchtenschaal. Daar staat mijn stoel. Daar zijn mijn gordijnen. Er is geen wind. Geen nacht meer en nog voor morgen. Dit is mijn kamer. Dit is een kamer. Daar is het behang. Op de muren. Er zijn zes muren. Nee, acht muren. Een achthoek. Deze kamer is een achthoek. Daar zijn mijn schoenen. Aan mijn voeten. Het is een reis en een hinderlaag. Het is het midden van de koude. Rust in de reis en geen hinderlaag. Dit is het hoge gras waar ik thuis ben. Dit is het struikgewas midden tussen de nacht en de morgen. Daar is mijn honderd watt lamp af een dolk. Deze kamer beweegt. Deze kamer is in beweging. Hij heeft bewogen. Hij is... volledig tot stilstand gekomen. Hier zit ik in vast. Er is geen web, alles is duidelijk. Overduidelijk. Misschien zal er een morgen aanbreken. Als er een morgen aanbreekt, zou je mij niet uit los kunnen drukken. En ook niet mijn luxe. Als het s'nachts donker is of licht, drinkt er niets naar binnen. Ik heb mijn plaats. Ik zit vast. Hier is het voor elkaar. Hier is mijn koninkrijk. Er zijn geen stemmen. Ze maken geen gat in mijn zij. Wat is dat? Een pak? Waar is je aan je? Hoe vind je het? Het heeft een ritsluiting op de heup. Een ritsluiting op de heup? Waarvoor? In plaats van een gesp. Het is handig. Handig? En of het handig is? Zonder omslagen. Ik. Waarom heb je geen omslagen? Het is net als zonder omslagen. Natuurlijk is het net als zonder omslagen. Ik wou niet twee rijen knopen. Twee rijen knopen? Natuurlijk, twee rijen knopen kan niet. Wat vind je van de stof? De stof? Wat een stof, wat een stof, wat een stof, wat een stof. Vind je een mooie stof? Wat een stof? Wat vind je van de snit? Wat ik van de snit vind. De snit. De snit. Wat een snit, wat een snit. Ik heb nog nooit zo'n snit gezien. Weet je... waar ik net mee geweest? Waar? Zorgvlieg. Hoe? Wat heb je daar gedaan? Dat is niet belangrijk. Wat is er met zorgvlieg? Er is tijd en plaats voor alles. Het is een kerkhof zonder lijken. Precies. Wat bedoel je daarmee? Er is tijd... plaats... Voor alles. Precies. Bij wie ben je geweest? Acteurs en actrices? Hoe is het als u speelt? Bevalt het je? Bevalt het iemand anders? Wat is er verkeerd aan spelen? Het is een keurig beroep. Het is geweldig. Maar hoe gaat het? Bevalt het je als je op het toneel loopt waar iedereen je ziet en hij zit te kijken? Misschien zouden ze veel liever naar iemand anders willen kijken. Heb je het ze wel eens gevraagd? <laughs> Je moet mijn voorbeeld volgen en wiskunde gaan doen. Kijk, gisteravond heb ik de hele nacht mechanica gedaan. Nergens word je zo vrolijk van als van een beetje rekenen. Ik zal er eens over nadenken. Heb je telefoon hier? Het is jouw huis. Ja. Wat doe je in mijn kamer? Wat wil je hier? Ik dacht dat je misschien wel een boterom met honing voor me had. Ik wil niet dat je altijd nieuwsgierig in deze kamer wordt. Er is hier geen plaats voor nieuwsgierigheid. Je moet een gevoel voor verhoudingen bewaren. Dat is alles wat ik vraag. Dat is alles. Ik heb een handen vol in deze kamer zoals die is. Wat is ermee? De kamers waar we in leven. Open en dicht. Zie je het niet? Ze veranderen van vorm wanneer ze zelf willen. Ik zou er niets tegen hebben als ze het maar een beetje regelmatig deden. Maar dat doen ze niet. En ik kan niet zeggen waar het ophoudt. Waar de grenzen liggen. Waarvan ik geneigd ben om aan te nemen dat ze natuurlijk zijn. Ik ben erg voor een natuurlijk gedrag van kamers. Deuren, trappen, al die dingen. Maar ik kan er niet van op aan. Als ik bijvoorbeeld door een treinraamtje kijk. S'nachts. En ik zie de gele lichten, heel duidelijk, zie ik wat het zijn. En ik zie dat ze stilstaan. Maar ze staan alleen stil omdat ik beweeg. Ik weet dat ze met me meebewegen. als we de bocht omgaan dan verdwijnen ze. Maar ik weet dat ze stokstijf stil blijven staan. Bij slot van rekening zitten ze op paaltjes die in de aarde staan. Dus moeten ze stilstaan, terecht, voor zover de aarde stilstaat. Wat natuurlijk niet het geval is. Waar het op neerkomt is dat ik zulke dingen alleen maar besef wanneer ik in beweging ben. Als ik stilsta gaat niets heen zijn gewone gang. Ik zeg niet dat ik een uitzondering ben, dat zou ik niet willen zeggen. Ten slotte beweeg ik eigenlijk helemaal niet als ik in die trein zit. Dat is duidelijk. Ik zit op een hoekplaats. Ik zit stil. Ik word misschien bewogen, maar ik beweeg niet. De gele licht er ook niet. De trein beweegt. Goed. Maar wat heeft een trein daarmee mee te maken? Niets. Je bent bang. Ik? Je bent bang dat ik zo meteen een roodgloeiende kolen in je mond stop. Ik? Maar als het zover is, zul je zien dat ik die roodgloeiende kool in mijn eigen mond stop. Ik heb een paar kadetjes. Dat is een lekkere stevige tafel, hè. Ik zei dat ik een paar kadetjes had. Nee, dank je. Hoe lang heb je deze tafel al? Het is een familiestuk. Ja. Ja, ik zou graag een goede tafel willen hebben. En een goede stoel. Stevig materiaal. Gemaakt voor de man die erop moet zitten. Ik zou ze in een boot zetten, de rivier af laten zakken. Een woonboot. Waar je vanuit de kajuit naar buiten kunt zitten kijken naar het water. Wie zou er aan het roer moeten zitten? Wie zou hem vast kunnen leggen? Vastleggen? Er is geen levende ziel in zicht. Onmogelijk, onmogelijk, onmogelijk, onmogelijk, onmogelijk, onmogelijk. Ik heb over jullie lopen denken. Wat? Weet je wat er met jou is? Jij bent niet rekbaar. Er zit geen rek in jou. Je wilt rekbaarder zijn. Rekbaar? Rekbaar? Ja. Je hebt gelijk. Rekbaar. Waar heb je het over? Met rekbaar bedoel ik bedacht zijn op je dwalingen. Jij weet nu niet waar je zo meteen terecht komt. Je bent net een ook vergaan overhemd. Doe eens wat met je ideeën. Voordat je het weet doen ze wat met jou. Nee. Elke keer als ik kijk is er een andere lucht. De wolken waaien zo wat in mijn oog. Dat kan ik niet. Het is duidelijk dat het bevattingsvermogen afhankelijk is van het onderscheidingsvermogen. Als je dat tenminste de enige waarde wilt toekennen. En dat ontbreekt bij jou. Jij hebt geen idee hoe je afstand moet bewaren tussen wat je ruikt en wat je ervan denkt. Jij hebt niet het vermogen om een eenvoudig onderscheid tussen het een en het ander te maken. Elke keer als jij deze deur wandelt, ga je recht over een steile rotswand. Wat jij moet doen is je vermogen om te schatten een beetje opvoeren. Hoe denk je iets te kunnen schatten en te kijken of het waar is als je de hele dag met je neus tussen je voeten rondloopt? Je trekt er veel met Mark op. Hij heeft vast geen goede invloed op je. Ik weet hoe je moet aanpakken. Maar ik geloof niet dat hij jouw type is. Onder ons gezegd, ik denk wel eens dat het een slappeling is. Soms denk ik dat hij gewoon maar een spelletje speelt. Maar wat voor een spelletje? Ik mag hem wel, als je het weten wilt. We zijn oude vrienden. Maar je kijkt naar hem en wat zie je? Een houding. Is het echt? Of is het alleen maar een pose? In minder dan geen tijd is hij niets meer als hij niet uitkijkt. Ik zal je vertellen wat ik vannacht gedroomd heb. Ik was met een meisje in de meisjes ondergronds op het perron. De mensen renden door elkaar heen. Er was een soort paniek. Toen ik om me heen keek, zag ik al die gezichten van die mensen afbladderen, losweken, schilferen. De mensen schreeuwden en dreunden door de tunnels. Je kon een brandmelder horen rinkelen. Toen ik naar het meisje keek, zag ik dat haar gezicht er ook langzaam afdroop, Net als pleister. S zwarte korsjes en ko Kloddertjes. Haar, haar. huid viel eraf als. als stukjes. Ik kat, kattenvlees. Ik, ik. kon het horen knetteren op de. op de rails. Ik trok. Ha, haar, haar mee aan haar. A, a, a, arm om eruit te krijgen. Er was geen beweging in het te krijgen. Stond daar met een half... Half... Gezicht me a, aan te gapen. Ik schreeuwde tegen haar dat ze... Dat ze mee moest komen. En toen dacht ik... Christus, hoe ziet mijn... Mijn, mijn eigen gezicht eruit? Sta, staat ze me daarom zo... zo zo aan te grapen. is is het ook aan het rotten? De dwergen zijn weer in de weer en houden een oogje op de gang van zaken. Ze prikken heel vroeg in en ruiken wat er gaat gebeuren. Ze zijn net bouwen in stadsvermomming. Ze werken alleen in steden. Ze zijn vast en zeker geschoolde arbeiders. Hun handel is niet zonder risico. Ze wachten op een rooksignaal, pakken hun gereedschap uit. Ze zijn onmiddellijk ter plekke en omringen de gevaarlijke plaats. Daar nemen ze hun posities in, die ze ogenblikkelijk weer kunnen veranderen. Maar ze houden niet op met werken totdat het werk dat ze onderhanden hebben klaar is. Hoe dan ook. Ik heb geen contributie kunnen betalen, maar ze hebben erin toegestemd om mij in hun midden op te nemen voor korte tijd. Ik zal niet lang bij ze blijven. Deze overeenkomst zal niet lang duren. Dit spel zal gauw afgelopen zijn. Met dat alles is het uiterst belangrijk dat ik nauwkeurig de beurskoersen bijhoud en de daling en de stijging van de marktprijzen. Waarschijnlijk weten zowel Piet als Mark niet hoezeer de toestand van de beurs op mijn markt van invloed is. Maar het is zo. Zo zal ik met de dwergen meedoen en met hen op wacht staan. Hij ontgaat hun heel weinig. Met een goede waarschuwing van hun kant zal ik in staat zijn... ...mijn effect in veiligheid te brengen als er een scherpe daarin mocht optreden. Hang die spiegel terug! Dit is het mooiste wat je in huis hebt. Het is Spaans. Nee, Portugees. Je bent een Portugees, hè? Hang hem op zijn plaats! Kijk, je gezicht is in deze spiegel. Kijk. Het is een vars. Waar zijn je gelaatstrekken? Jij hebt helemaal geen gelaatstrekken. Dat kun je geen gelaatstrekken noemen. Wat denk je daar aan te doen, hè? Wat is je antwoord? Voorzichtig met die spiegel. Hij is niet verzekerd. Ik heb Piet laatst gezien. S'avonds. Het wist je niet. Ik verbaas me over je. Ik verbaas me vaak over je. Maar ik moet mijn hoofd boven water houden, dat moet ik. De tijd is beperkt. Wie verberg je hier? Je bent hier niet alleen. Hoe gaat het met je Esperanto? Vergeet niet dat alles wat meer dan twee ontweegt een dubbeltje omhoog gaat. Bedankt voor de tip. Hier is je spiegel. Piet vroeg hem of ik hem een gulden wilde lenen. hè? Huh? Ik heb geweigerd. Wat? Ik heb gewoon geweigerd om hem een gulden te lenen. Wat zei hij daarvan? Voor meer dan genoeg. En dat ik hem laatst gezien heb, denk ik aan dingen waar ik nog nooit eerder aan gedacht heb. Ik denk over dingen waar ik nog nooit eerder over heb gedacht. Je zit te veel bij Piet. Hè? Huh? Schrijf er een tijdje mee uit. Hij doet je geen goed. Ik ben de enige die weet hoe je hem aan moet pakken. Ik kan met hem omgaan. Jij niet. Jij neemt hem te serieus. Ik heb geen moeite met hem. Ik weet hoe ik hem aan moet pakken. Hij veroorloopt zich geen vrijheden tegenover mij. Wie zegt dat hij zich tegenover mij vrijheden veroorloopt? Niemand veroorloopt zich vrijheden tegenover mij. Ik ben niet zo iemand tegenover wie je vrijheden veroorloopt. Je moet ermee ophouden. Dat is een grappige toost, voor ik. Maak je wel eens toost? Afblijven! Weet niet wat er gebeurt als je hem aanraakt? Je moet hem niet aanraken. Je moet niet bukken. Wacht. Ik zal bukken. Ik zal hem oppakken. Ik ga hem aanraken. Hier. Zie je er gebeurt niks als ik hem aanraak. Niets. Er kan niets gebeuren. Zie je? Ik kan het gebroken glas niet zien. Ik kan de spiegel niet zien waar ik doorheen moet kijken. Ik zie de andere kant. De andere kant. Maar ik kan de spiegel niet zien. Ik wil hem breken. Helemaal. Ik wil hem breken. Maar hoe kan ik hem breken als ik hem niet kan zien? Wat doen de deur? Ze strompelen in de goot en halen hun horloges tevoorschijn. Eén met een gezicht vol krijt schept de drek van overdag in een emmer en gaat zelf op de deksel zitten. Hij begint te kouwen, hoe hij niet gegeten heeft. Nu verzamelen ze zich bij de achtertrap. Ze schuren hun aderen tegen het zinken aanrecht. Ze zitten onder het zweten, opgedirkt en opgedoft klaar voor de schaft. Tijd is gebonden aan een thee. Onder het keukenraam slurpen ze allemaal de melk uit de blikjes. Ze eten ook, met gniffelende vingers, tegenspraak van been, door elkaar gepraat van kippenvel. Piet praat, Mark praat. Ik praat. We zitten. Hij staat. De ander staat. Ik sta. Hij zit. De ander praat. De ander zit. De ander staat. Ik buk. Hij loopt pratend. De ander praat zittend. Hij antwoordt staand. Ik zit op mijn hurk en zeg niet. Hij staat. De ander zit. De ander loopt. De ander staat. Zij staan. Ik spreek vanuit mijn hurkende positie. Niemand antwoordt. Ik sta op mijn handen. Ze kijken even, ze praten. Hij loopt naar de keuken, de ander praat zittend. Hij komt terug uit de keuken, zet de theepot en de kopjes neer. De ander vraagt, hij antwoordt, ik antwoord. Ze kijken even en glimlachen en praten en lopen en praten. Ik draai me om, bons, raak even de grond, spring op zij, wek terug en draai een pirouette. De dwergen drukken hun neuzen tegen de ruit. Piet en Maak drinken hun thee. Wij kijken. Denken heeft meer ingebracht. En denken moet me hier weer uithalen. Weet je wat ik wil? Een doeltreffend plan. Een plan dat aan zijn opzet beantwoordt. Iets waar ik mijn geld in kan steken. Een gok waar je alle kanten mee uit kunt. Niets is gegarandeerd, dat weet ik wel. Maar ik heb zin om te gokken. Het was een gok toen ik naar de stad ging om te werken. Ik wilde dus op een eigen terrein bevechten. Niet vanuit de verte op ze zitten kankeren. Ik heb het gedaan en ik leef nog steeds. Maar ik heb mijn buik vol van die zwervers, die aasgevers. Het zijn van die kerels die, als de hemelpoorten voor hun open zouden gaan, alleen maar tocht zouden voelen. Ik verkneur mijn tijd daar. Het is tijd om te handelen. Ik zoek naar iets wat werkelijk resultaat heeft. Iets waar een behoorlijk en actief en vrijwillig gebruik van mijn eigen kracht aan besteed is. En ik zal het vinden. De moeilijkheid is dat je volkomen zeker moet weten wat je met doeltreffend bedoelt. Neem bijvoorbeeld uh, een, uh, een, een, een notenkraker. Je, je drukt op de kraker en de kraker kraakt de nood. Je denkt misschien dat het zo gaat, maar dat is niet zo. De nood kraakt. Maar de scharnia van de kraker veroorzaakt een wrijving die volkomen toevallig is. Die wrijving is onnodig. Een vlucht. En een energieverspelling zonder doel. Dus heeft de notenkraker niets doeltreffends. Ik heb het een beetje op een bord doodgedrukt. Toen heb ik de resten met de duim van een aan mijn vinger gepikt. Toen zag ik dat een stukjes stikker werden. Als soms! Terwijl de vieren werden ze groter. Als soms! Ik had mijn hand in het lichaam van een dode vogel gestoken. <lacht> ze zijn gaan picknicken. Ze hebben de tijd om te gaan picknicken. Ze hebben mij achtergelaten om de binnenplaats aan te vegen, om de ratten rustig te houden. Ze zijn nog niet weg die dwergen op de ratten komen opzetten. Ze hebben mij achtergelaten om op hun woning te letten en hun landschap aan te passen. Het lukt me niet, het is een hopeloze opgave. Hoe langer ze blijven, hoe groter de rotzooi. Niemand steekt een poot uit, niemand ruimt ooit een donder op. Al hun afval hoopt zich op, de ene berg op de andere. Als ze terugkomen van de picknick zeg ik ze dat ik opruiming heb gehouden. Dat ik ermee bezig ben geweest vanaf het moment dat ze weggingen. Ze knikken, grapen, schrokken, spugen. Ze kennen het verschil niet. Ik zeg het, dat ik gezwakt heb als een martelaar. Dat ik maar uitgesloopt heb tot mijn gezicht er zwart van was. Maar een fooi? Een premie in het vooruitzicht? Een kleinigheidje? Ze gapen. Ze laten het doek tussen hun tanden zien. Ze doen het krapspel. Ze rammelen met hun kaken. Ze halen hun netten voor de dag. Hun webben. Hun vallen. Ze maken monsters van de onschuldigen die ze te pakken krijgen. Ze poppen zich vol. Van alles en nog wat. Ontelbaar. Hoe gaat het met het werk? Hoe gaat het met het werk waar ik aan bezig ben? De al mijn toewijding. En de ratten die ik afgemaakt heb. De ratten die ik voor je achtergehouden heb. Die ik gefilterde droog heb gehangen. En de rattenbiefstuk, waarmee ik je altijd een plezier probeerde te doen. Denk maar niet dat ze eraan komen. Ze zien het niet eens. Waar is het? Ze hebben het verborgen. Ze houden het verborgen totdat ik me niet meer overeind kan houden. En ik val. Dan zullen ze het tevoorschijn halen. Vuil. Groen. Verglaasd. Hard geworden. En het eten als een overwinningsmaal. Soms doe je als een slang tegen me. Kom, kom. Jij bent een slang in mijn huis. <laughs> Werkelijk? Jij probeert me te kopen en te verkopen. Jij denkt dat ik een buikspreekpop ben. Je hebt me tegen de muur voordat ik een bek open kan doen. Je hebt het op mij voorzien. Je weet me los van huis en haard. Je bent een berekenende schoft. Geef antwoord. Zeg iets. Versta je? er niet meer eens? Heb je bezwaren? Heb ik het mis, volgens jou? Heb ik het mis? Jullie schofden. Jullie hebben met z'n tweeën de gatten mee zijn gemaakt dat ik niet kan stoppen. Ik heb een koninkrijk verloren. Neem maar aan dat jullie goed op de zaken letten. Weet je dat jij en Piet een komisch nummer zijn? Ik neem maar aan dat jullie goed op de zaken letten. Ik heb ook een een vraag. Alles is een mijn hoekje. Alles is Het in een goede vraag. is Het een een een een En wat dan ook, ik kan wel eens voor anderen op. Ik Ik kan niet voor Ik kan niet voor Ik kan niet Ik kan niet kan het moet ergens een andere plaats zijn. Zo zijn ze dus, zo gaan ze weer. Er werd veel moeite mee, die dwerven. Ze hadden altijd iets om handen. Het kleinste beetje, het aardigste ding te voeten en had je hem lezen. Ze hadden nu een nieuw met kevers en prijzen. Ooit ging het een aardig krilte aan het zetten in Geheel daar gebogen doken ze de putten in de plaat. Zoals kutte plaat, kutte plaat. Ze staan in een vlaag van keren in de traliën. Van buiten bij een kierauten en om met lang te Ze huilen, ze stijgen naar de zandroepen. Wijken, zwijlen, kouden, kriemen, troppelen. En dan verzachten ze elkaar zonder met een zelstje. En dan, als alles verdijen, alles vergeten, steken ze de draad bij elkaar. Ieder voor zich. Mooie lezendjes. Ik heb dus een keer een beetje pakmeten te ontfutselen. Ik ben net hier verzet. Even die schier. Geen antwoord werkt hierbij. Het is één grote familie, een echte gemeenschap. Ze zingen ze als gezangen, avonden rond de vier. Terug naar het tegerstijl, terug naar de keuken. Ik merk dat ze bezig zijn. Ik werf een dienst, ik vertrouw het in de kranheid, ik, ik vind het verschrikkelijk. Toen kwam dat langs de rivier. Start stil dat de houten slagvaart. Start stil. De van het gele graf. De houten kantelen bomen over de muur. De nek tikt op de plaats van de kern. De nacht tikt. Er hoort het stikken van het op. Piet loopt langs de rivier. Staat stil bij de huidopvlagplaats. Staat stil. Het hout hangt. Dodemasker op de rivier. Piet loopt langs de. Meeuw. Telende meeuw. Meeuw. Meeuw. Meer. Hij staat stil. Steen. Kijkt. Vatten lijven in het gele gras. Meeuw stapt. Meeuw pijlt. Meeuw stamt met voeten. Meeuw hinnikt. Meeuw streelt. Scheurt. Piet scheurt. Pielt. Piet snijdt. Breekt. Piet legt lichaam uit vleugels piet zijn goed. pijlt rukt de rivier hoort geen maal wat kan het zien de dwergen verzamelen zich ze laten zich langs de brug naar beneden glijden rennen langs de waterkant de dwergen verzamelen zich geschikt snijver dragen regenjassen gaat regenen piet duwt hij vroegt aan tot de kop de dwergen waken piet rukt. Hij rukt. Hij, rukt hij rukt hij dood hij dood de kop van de rat de riet treurt de wand van de rat de kop piet loopt langs de Je ziet er belagen, kaas, hè? Zie je zo? Ik ben ziek. Ziek? Wat heb je gedaan? Kaas. Bedorven taas. Ik ben er onder doorgegaan. Ik heb een heleboel kaas zitten eten. Ja. Ja, je eet makkelijk te veel kaas. Het is er allemaal weer uitgekomen. In ongeveer 28 keer. Voortdurend liepen de gelingen over mijn lijf. Ik ben er nu weer overheen. Ik ga nu nog maar drie maal per dag. Ik kan het min of meer regelen. Eenmaals morgens, een vluggetje om één uur, nog een vluggetje naar de thee en dan ben ik vrij om te doen wat ik wil. Ik denk niet dat je het kunt begrijpen. Die kaas ging niet dood. Hij begon pas te leven als hij doorslikte, begrijp je, nadat hij naar beneden was gezakt. Ik heb laatst op een nacht een Duitser ontmoet. Hij ging met me mee naar huis om het op te helpen maken. en nam het mee naar bed. Zat er rechtop mee in bed, in de logeerkamer. Ik wist niet wat ik zag toen ik binnenkwam. Hij ging als een beest keer. Hij wilde erin bijten. Ik moest het hem aangeven. Het zweet stond hem op zijn neus, maar hij hield vol. En toen hij eenmaal uit bed was, was het voorbij. Stond recht overeind. Werkte het naar binnen. Klikte met zijn vingers. Bestelde nog een bezenpasteitje. Tegenwoordig maak ik pastijtjes. Zijn pis stonk nog erger dan de kaas. Jij ziet er voortreffelijk uit. Meer probeert slim te zijn, weet je dat? Het wordt steeds erger met jou. Waarom word je niet eens een beetje flinker? Hè? Neem eens een vaste baan, pet jezelf eens een beetje op, heb eens wat lef voor een keer. Maak je eens nuttig man voor het domme nog aan toe. Als je nou bent, ben je blokken niet eens bij. Je moet naar je vrienden luisteren, man. Naar wie anders? Mark gaat bij de haard zitten. Slaat zijn benen over elkaar. Hij draagt een ring aan zijn vinger. Mark bekijkt zijn vinger. Hij bekijkt zijn benen. Hij bekijkt de haard. Buiten de deur is de zwarte bloesem. Hij kampt zijn haar met een ebbenhouten kam. Hij gaat zitten. Hij gaat liggen. Doet zijn oogharen naar beneden en weer op. Ziet geen verandering in de vorm van de kamer. Steekt een sigaret op. Kijkt hoe zijn hand de aansteker vasthoudt. Kijkt naar de vlam. Ziet zijn mond naar voren gaan. Ziet het gebeuren en voelt zich lekker. Tevreden ziet hij de rook in de lamp. Tevreden met de lamp en de rook en zijn figuur. Tevreden met zijn benen en zijn ring, zijn hand, zijn lichaam in de lamp. Ziet zichzelf spreken. De woorden gerangschikt op zijn lippen. Ziet zichzelf met stil plezier. Zij glippen onder de twijgjes vandaan. Met zijn ringenbosje breken de takjes. Zitten, schieten weg naar de rand van het grasveld, en wachten daar nijver en oplettend. Zetten hun zonnekleppen op en waken. Maak licht zwaar. Tevreden. Kijkt naar de rook in het raam. Glimlacht naar de gasten die er niet zijn. Zegt iedereen die komt naar binnen. Maakt zijn web in orde. Ligt als een spin. Wat zei je? Ik heb nog nooit iets gezegd. Wat doe je als je moe bent? Naar bed gaan? Ja. Wat doe je als je wakker wordt? Wakker worden. Ik zou je wat willen vragen. Dat dacht ik wel. Ben je bereid om vragen te beantwoorden? Nee. Wat doe jij overdag als je niet rondloopt? Uitrusten. Waar vind je de gelegenheid om uit te rusten? Dan is hier en dan is daar. Dat vinden ze goed? Altijd. Het kan je niet schelen. Het kan me wel schelen. Dus jij kiest zelf uit waar je uit wilt rusten? Normaliter wel, ja. Dat zou dus overal kunnen zijn? Ja. Vind je dat prettig? Jazeker. Ik heb een huis. Ik weet waar ik woon. Je bedoelt dat je wortels hebt? Waarom heb ik geen wortels? Mijn huis is ouder dan jouw huis. Mijn familie heeft hier gewoond. Waarom heb ik geen huis? Zonder erop! Geloof jij in God? Wat? Geloof jij in God? Wie? God. God? Geloof jij in God? Of ik in God geloof? Ja. Wil je dat nog eens zeggen? Wil je een koekje? Dank je. Zijn jouw koekjes? Er zijn er nog twee over. Neem maar zelf een. Jij begrijpt het niet. Je zult het nooit begrijpen. Weet je wat de kwestie is? Weet je wat het is? De kwestie is wie ben jij? Niet waarom of hoe, zelfs niet wat. Kan ik misschien duidelijk genoeg zien. Maar wie ben jij? Het heeft geen zin om te zeggen dat je weet wie je bent. Alleen maar omdat jij mij zegt dat jouw bijzondere sleutel past op een bijzonder slot. Want het hoeft helemaal niet. Het is beslist niet afdoende. Daar heb ik niks mee te maken. Af en toe geloof ik dat ik een beetje begrijp wat jij bent. Maar het is dan puur toeval. Puur toeval aan beide kanten: bij de begrepen en bij de begrijper. Het is gewoon toeval. Opzet. Schijn. We zijn van dat soort toevalligheden, die opzettelijke toevalligheden, afhankelijk om door te kunnen gaan. Dus is het helemaal niet belangrijk dat het samenzwering is of hallucinatie. Wat of jij bent, of wat jij lijkt te zijn voor mij, wat je lijkt te zijn voor jezelf, verandert zo vlug. Zo ontzettend vlucht dat ik het in ieder geval niet kan bijhouden. En ik weet wel zeker dat jij het ook niet kan. Bij wie jij bent, kan ik zelfs niet beginnen te weten te komen. En soms weet ik het zo volledig. Zo volstrekt overtuigd dat ik het niet kan kijken. Hoe kan ik er dan van op aan wat ik zie? Jij hebt geen nummer. Waar moet ik naar kijken? Waar moet ik kijken? Waar kan ik een vast punt nemen? Zodat ik enige zekerheid heb. Zodat ik even kan uitrusten van dit ontzettende gedoe allemaal. Jij bent de som van zoveel gedachten. Hoeveel gedachten? Gedachten van wie? Betaal je daaruit? Welke schuim laat de achter? Wat gebeurt er met het schuim? Wanneer gebeurt het? Ik heb gezien wat ermee gebeurt. Maar ik kan niet spreken als ik het zie. Ik kan alleen met de vinger wijzen. Nee, dat kan ik zelfs niet. Het schuim is gebroken teruggezogen. Ik zie niet waar het heen gaat. Ik zie niet wanneer. Wat zie ik? Wat heb ik gezien? Wat heb ik gezien? Het schuim of het wezen? Nou? Geeft jou dat maar allemaal het recht om daar te staan en me te zeggen dat je weet wie je bent. Het is verdomd onbeschoft. Piet heeft te veel kaas gegeten. Hij is ziek geworden. Het vreet zijn vlees weg. Maar dat doet er niet toe. Jullie zitten toch in hetzelfde schuitje. Jullie eten al mijn koekjes op. Maar dat doet er niet toe. Jullie zitten toch in hetzelfde schuitje. Jullie staan toch maar samen achter de gordijnen. Hij denkt dat jij gek bent. Piet denkt dat jij gek bent. Maar dat doet er niet toe. Jullie staan toch wel met z'n tweeën achter mijn gordijnen. Met mijn gordijnen te mieren in mijn kamer. Hij mag dan jouw zwarte ridder zijn. Jij mag dan zijn zwarte ridder zijn. Maar ik zit maar in de verdommenis met jullie tweeën. Met twee zwarte ridders. Dat is vriendschap. Piet denkt dat ik gek ben. Piet. Piet denkt dat ik gek ben? aan het doen? Niets. Mag ik gaan zitten? Jazeker. Zo. Wat doe je zo met jezelf? Wanneer? Nu. Niets? Lem ligt in het ziekenhuis. Lem? Heeft hij? Last van zijn nieren, niet ernstig. Nou, wat heb je zo met jezelf gedaan? Wanneer? Nadat nou, ik bij je ben geweest. Van alles en nog wat. Van alles en nog wat? En nog wat. Heb je zin om Len op te zoeken? Wanneer, nu? Ja. Het is bezoekuur. Heb je druk? Nee. Wat heb je? Wat? Wat heb je? Wat bedoel je? Je hebt een gasmasker op. Ik niet. Klaar? Ja. Jullie hier? Ja. Ze doen hier alles voor me. Zo? Omdat ik niet lastig ben. Ze behandelen me als een vorst. De zusters behandelen me als een vorst. Mark ziet eruit alsof hij een snoek gevangen heeft. Oh ja? Ruim, deze zaal. Eerste kwaliteit dekens. Eten net zoals thuis. Alles wat je me wenst. Kijk maar naar het plafond. Het is niet te hoog en niet te laag. Tussen twee haakjes, Mark. Hm. Het is er met je pijp gebeurd. Er is niets mee gebeurd. Roek jij een pijp? Hoe is het buiten vandaag? Beetje fris. Ja, ja. De zon schijnt weer. Schijnt de zon weer? O, Mark. Breng je de dus weg deze week? Nee. Wie bestuurt de tank? Wat? Wie bestuurt de tank? Dat moet je mij niet vragen. We zijn komen wandelen met onze rug naar elkaar toe. Hoe zijn jullie gekomen? Met je rug naar elkaar toe? Waarom zitten jullie op mijn bed? Het is niet de bedoeling dat jullie op bed zitten, jullie horen op de stoelen te zitten. Nou, geef me een seintje als je er weer uitkomt. Ja, geef een seintje. Hoe weet ik op jullie thuis zijn? Len is horizontaal. Jij bent verticaal. Om duizelig van te worden. Heb jij wel eens in een inrichting gelegen? Ik kan het me niet herinneren. Mooi. Goed, waarom klop je op mijn deur? Wat? Nou, waarom klop je op mijn deur? Waar heb je het over? Waarom? Ik bel je ook een te maken. Wat moet je van me? Waarom? Jij speelt een dubbel spel. Je hebt een dubbel spel gespeeld. Je hebt me gebruikt. Je hebt me om de tuin geleid. Ik weet wat je zegt? Je hebt een tijd verpest. Jarenlang. Wacht eens even. Jij denkt dat ik gek ben. Denk ik dat? Dat denk jij. Jij denkt dat ik gek ben. Je bent gek. Dat heb jij altijd gedacht. Van het begin af aan. Jij hebt me om de tuin geleid. En jij mij? Weet je wat je bent? Jij bent een infectie. Het enige wat ik moet doen om jou kapot te maken is je in je eigen sop te laten koken. Opgehouden met eten. Ze zullen snel weggaan als het fluitje horen. Al hun bezittingen liggen opgehoopt. Ze hebben het vuur uitgemaakt. Maar ik heb niets gehoord. Waarom is er alarm? Waarom is alles verpakt? Waarom vertrekken ze? Maar ze zeggen niets. Ze hebben mij achtergelaten zonder een cent. Ze zitten met wijdopen ogen te pitten, benen over elkaar bij het vuur. Het is onverdraaglijk. Ze hebben me in de steek gelaten. Zelfs niet een uitgedroogd worstje. Een zwoertje. Een blaadje sla. Niet eens een beschimmeld plakje salami, zoals ze dat vroeger wel eens naar me gooiden, wanneer we sprookjes vertelden bij zontijd. Ze zitten. Vol gepropt. Gaat wat gebeuren? Ze schijnen vooruit te lopen op een zeldzame gerecht. Uitgelezener eten. En die verandering. Al die verandering om me heen. De binnenplaats is bezaaid met oude stukjes kattenvlees, varkensblazen, lege blikjes, vogelhersenen, overbodige delen van kleine dieren, een goer krijzend tapijt, al de resten van de dwergen uitgekotst in de mest, wormen in giftige poephopen, in de gangen een poel van pis, slijm, bloed en vruchtensap. Alles is nu blootgelegd. Alles is schoon. Alles is gereinigd. Er is een grasveld. Een heester. Een bloem. De dwergen. U hebt geluisterd naar een hoorspel van Harold Pinter, vertaald en bewerkt door Krijnter Braak. Medewerkenden Len. Rudolf Lucier, Mark, Carol van Herbeine en Pieter Jeroen Crabbe. De regie had Krijn Ter Braak.